Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. ...te helpen als de PVV afhaakt bij de onderhandelingen over miljardenbezuinigingen. Hij wil nieuwe verkiezingen als het overleg in het Katshuis mislukt. VVD-prominent Remkes wil dat de minderheidscoalitie van VVD en CDA... ...desnoods in zee gaat met de PVDA als het Katshuis met de PVV tot niets leidt. Hij hoopt zo nieuwe verkiezingen te voorkomen, zei hij in NRC Handelsblad. De PvdA wil dat er nieuwe verkiezingen komen als Rutte geen steun vindt.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 De moeder uit het Belgische sint amand die haar baby als vermits had opgegeven, blijkt haar kind te hebben gedood. Ze heeft dat tegenover de politie toegegeven. Een dode meisje werd gevonden in een vuilniswagen. In eerste instantie had de vrouw gezegd dat haar baby zomaar uit de wieg was verdwenen. Omdat juist de vuilniswagen was langs geweest, besloot de politie die te doorzoeken. De oma, die met haar dochter samenwoont, zit ook vast. De moeder van de man die in Toulouse en Montauban zeven mensen doodschoot is gisteravond zonder aanklachten vrijgelaten. Zoon Abdelkader blijft wel vastzitten. Hij en zijn vriendin zijn naar Parijs overgebracht om door de Franse veiligheidsdienst te worden ondervraagd. In een auto van Abdelkader zijn explosieven gevonden. Er wordt onderzocht of hij betrokken is bij de moord die zijn broer Mohamed heeft gepleegd. Mohamed Mera werd donderdag in Toulouse na een belegering van 30 uur door politiekogels gedood. Het weer volop zon met bijna zomerse temperaturen. Vanavond koelt het snel af en vannacht wordt het bewolkt. Minima vannacht rond 4 graden en er ontstaat mist die morgenochtend langzaam oplost. Daarna is het weer zonnig en 13 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit, was het... Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de ringweg Amsterdam de A10 is van de Koentunnel één tunnelbuis afgesloten door een ongeluk. Het verkeer wordt in beide richtingen via een andere tunnelbuis geleid. Dat betekent in beide richtingen maar één rijstok open is. Richting Zaanstad, dat staat inmiddels een file van 6 kilometer. En richting Draag amersfoort 2 kilometer. Je kunt er ook het beste omrijden via de Ring Oost. Op de A12 Den Haag naar Utrecht staat tussen Zevenhuis en Gouden 4 kilometer door werkzaamheden. En op de A27 vanuit Breda richting Utrecht, daar staat tussen de knooppunten Lunetten en Rijswijk ook file van 2 kilometer door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 een uh, zonnebril voor me, Albert-Jan. Heb je nou wat nodig? Hè? Ja, zeker wel. Lekker zonnetje hier op het uh, terras. Dankjewel, Roy. Dankjewel. <laughs> Ik kan je wel zien. Je hoort, uh, Casey en de Sunshine Band. En Kiffenap, welkom bij de derde en laatste uur van Sonfort op zaterdag. Zelfvoort en de regio. En in die derde uur, uiteraard weer heel veel onderwerpen. En de interviews met de mensen hier op straat, de 30 van Zalvoort. We staan live op locatie. Ja, uh, luisteraars. En natuurlijk, uh, zoals u van ons gewend hebt, bent, hebben we al rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Kira. Okay. Heb je een, Rob, Rob, Ja. heb je dat nummer ook bij je van uh, Hoe Let the Dogs Out? Uh, uh, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dan gaan we ja. niet straks nog even draaien. Ik, uh, ik weet niet of we het redden, het gedicht van de week, rond de klok van kwart voor vijf. Want we hebben zoveel uh, items die we nog moeten behandelen. Uiteraard uh, Rob Petersen aan de wandelmicrofoon en die geïnterviewt uh, de, de uh, mensen die net zojuist gefinished zijn. En we gaan natuurlijk straks schakelen naar uh, SV Zandvoort uh, tegen Zuidoost Beemster. Waar daar voor ons is aanwezig Joop van Es. En natuurlijk veel muziek, uiteraard. En Joop van Es. Joop. Joop, Joop. Joop. Ja, ja. Ja, ja. Alle, ja, je bent ja. er gelukkig. Ja, normaal zeg je we gaan nu uh, naar het naar zo, weet ik zo, maar nu niet. We gaan nu naar het voetbal. Hier is Joop Fres. Ja goed, we zijn het laatste kwartier van de wedstrijd. En uh, ja, er begint eigenlijk een beetje tekening in de wedstrijd te komen. Uh, Kastje Fries kreeg een, een hele mooie bal op het midden van wangespeeld. Die gespaasde... Diep op uh, Max Aardewerk. Aardewerk schiet en de uh, keeper die pareert, dat ze pareert hem terug in de voeten van Aardewerk. En uh, was het heel simpel om Sanford naar Niels te helpen. En uh, dat, uh, dat was op dat moment ook wel verdiend. Sanford is nu wat meer op de helft van ZOB bezig. Hoewel toch moet oppassen voor die gevaarlijke uitvallen van de, de Zuidoost-Bengstenaren. Sanford heeft nu weer de bal aan de uh, rechterkant. Mike, uh, vind ik Mike, uh, Michael Kau moet ik zeggen natuurlijk. En dan gaat Oh, die dat, uh, die heeft niet meer schoenen aan. Meteen dan gaat meteen de andere kant op die bal. Uh, dus, ja, hij krijgt die bal niet goed uh, voor zijn voeten. En hij uh, probeert hem toch wel voor te zetten. Maar hij ging zelfs achter, achter uh, de ballenvanger heen. En uh, nu mag uh, de keeper van uh, Jetter de het bal weer in het spel brengen. Uh, Zandvoort dat, dat hard werkt. Er moet ook wel hard werken. En ZTB, is. Ja, dat moet ook goed, natuurlijk. Maar die ene paas van die kast. Volgens mij was het tenminste de kast de vish, Dat heeft nu eventjes het verschil gemaakt. Vooral toch. Uh, nu Chateau B in balbezit zit. Dat is rond de middencirkel uh, Dat blijft ook zo'n geval gelopen. Want het zit niet veel diepte in het spel. Ik spel alleen maar breed. En nu eigenlijk de diepe ballen. dat is daar. Hoppen, die kan, nee, hoppen kan er niet bij komen. Uh, de voorzet, ja. Hoog over. Hou hem over. En dat betekent dat de Boy de Fit die bal zo meteen in het stel mag gaan brengen. En Sanford heeft geen haast. Dus eentje van ZOB die haalt die bal zelfs helemaal voor hem op. En pausen nu naar de Fit toe. De set uh, die het uh, niet echt heel druk heeft gehad. Maar dat heeft de keeper aan de andere kant uh, dan ook niet. Uh, dat heb ik al verteld. Dat was die andere Ren Die wedstrijd die we gezien hebben met die menig hier. Eigenlijk een beetje een lieve wedstrijd. Misschien is het wel het full social uit uh, die enorme vechtpartij. Aan het einde van die wedstrijd in uh, Zuid-Oost-Deemster. Dat kan je natuurlijk nooit inschatten. Maar het is een beetje tam. Nu Sandgord. Daar aan de rechterkant van het set. Michael Kuil. Uh, bij de 16 meter. -bied. Die probeert zijn mond bij de passeren. Die wordt aan alle kanten aan de shirt getrokken. Tegengehouden, en die schrijft zich dat het gaan. Nou, nu die staat in dezelfde hoog als ik. Je had het moeten zien dat uh, dat Karel aan zijn shirt getrokken werd. En normaal is dat een gele kaart. Dat krijgt hij nu niet. Maar goed ze zetten bij mag in ieder geval die goal nemen. We hebben gesteund. We zitten op 81 minuten. Uh, er stond dus nog steeds 1-0 dan voor Zandvoort. En tegen het einde van de, van de tweede wil ik graag nog even bij jullie terugkomen. Oké, okay, dankjewel. Jouw Frens inderdaad vanaf het voetbalveld bij SV Zandvoort. We staan dus met 1-0 voor. SV Zandvoort tegen ZOB. Vervolgens ook meteen van die wedstrijd bij CFM. Nou dat komt de komende dagen wel goed hoor. We krijgen lekker weer hier in Salvoort en dan gaan we met z'n allen van genieten. Let the sunshine in your milk and sugar. En Rob heeft weer een fanatieke wandelaar of wandelaars bij zich. Rob. Rob. Rob. Rob. Rob. Rob. Rob. Rob. Ja, ja Rob wist er wel. De radio deed even niet. Rob, excuses hiervoor. Maar we zitten inmiddels op het terras van Café 4. De komende bekende kunstenaar tegen hier in Zandvoort, Marianne de Bel. Even iets over de bankjes, daar hebben we het volgend in de uitzending al over gehad. Hoe zit het allemaal precies met elkaar? Jullie hebben iets heel moois gemaakt met de bankjes hier in Zandvoort. Ja, goedemiddag. Ze zijn net onthuld. Uh, drie uur, exact. Uh, vijf bankjes, geschilderd door vijf kunstenaars uit Zandvoort. We hadden 17 aanmeldingen, er zijn er vijf van uh, geselecteerd. En uh, vervolgens die ook geschilderd en vanmiddag onthuld. Hartstikke mooi. Dat, uh, ja, ik heb er al wat, het een en ander over gelezen in de krant. Het zijn, het zijn toch leuke initiatieven om zandvoort een beetje fleuriger en mooier te maken. Mm, dat is ook wel zo. Uh, een aantal jaren geleden, ik denk twintig jaar geleden, is Victor Bol begonnen om bankjes te beschilderen bij de ONS. Uh, Mona Meijer had er ook een verzoek ingediend, een aantal weken, maanden, jaren geleden. Vervolgens ben ik naar Andor gegaan en gezegd van nou moet je horen, ik wil het project wel trekken. Laten wij nou gewoon eens een keertje Zandvoort inderdaad kleurig maken. En dat is vanmiddag dan beloond. Ja, dat is natuurlijk mooi. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat dit soort initiatieven een gevolg krijgt, een vervolg krijgt. Dat je dus verder gaat met Zandvoort een beetje aan te kleden. Nou, de bedoeling eigenlijk hierachter is dat we altijd als zijn pissers hebben die uh, uh, zeggen van nou die witte banken, want mijn kind richt Gods Christus naam aan. Maar als je nou vijf Zandvoertse kunstenaars hebt, uh, ze staan nu tentoongesteld op het Raadhuisplein. Ze gaan naar hun oorspronkelijke plek op de boulevard Benaar. Maar we hebben iets van 182 bankjes. Als wij, en dat is dus al min of meer toegezegd, volgend jaar vijf kunstenaars uit Noordwijk kunnen uh, contracteren. Om ook vijf bankjes te schilderen. En dan weer vijf witte bankjes. En daarna Scheveningen. En daarna Vlieland En daarna Tessel. En daarna Urk. En daarna noem het allemaal maar op. Dan uh, hebben we op een gegeven ogenblik 100 schilderstukjes. En 100 of iets minder witte bankjes, maar die hebben een gigantisch kunstproject aan de kust. Ja, dan krijg je eigenlijk een soort kunstlijn door Hel Zandvoort heen, die je dan ook op een gegeven moment op papier kan zetten, dat mensen kunnen gaan kijken. Exact, en iedereen kan zijn eigen kunstenaar dan gaan opzoeken. Uh, mijn wens is ook dat er nog een cupido-bankje komt, want wat, hoe leuk is het om met je geliefde op een bankje te zitten, met je uh, toet naar de zee... Ja. Uh, ...op een cupido-bankje. En dan als je twintig jaar getrouwd bent of zo, of twaalf en een half... ...en je zoekt je bankje weer op... ...om ja. te zeggen, van nou, hier is het allemaal begonnen. Dat is eigenlijk gewoon een droom. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Een heel mooi initiatief, een romantisch initiatief. en ik het ook heel knap van je. Ja, en zo moet het ook. Ja, dus zo... ieder, iedere kunstenaar heeft gewoon zijn kunstbankje gemaakt. En ieder mag zijn interpretatie daaraan geven... ...als ze daar met iemand op zitten. Dat over een aantal jaren dat ze zeggen, weet je nog... Ja, weet je nog, nou, dat is zo mooi. We maken van Zandvoort echt een, een kunstzinnig dorp op deze manier en dat is wel de bedoeling hè? Exact en dat moet gewoon uh, absoluut uh, gehonoreerd worden en Zandbergen, Andor, is daar een absolute voorstander van. Ik ben hem zeer erkentelijk en dat project gaan we ook absoluut verder trekken. Heel mooi. We zijn in afwachting van alle berichten daarover. Ik vind het een heel prima initiatief. Bouw het snel uit. maken ons zand voor een stuk mooier. Dankjewel, want het gaat zeker gebeuren. Oké, okay, dat was Marianne de Wij gaan terug naar Rob van Albert Jan bij de centrale presentatie in de Haltestraat, waar de zon lekker doorbreekt. Dankjewel, meneer Petersen.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 En bij CFM Salvoort gaan we over naar het slot van de voetbalwedstrijd van vraag FC Salvoort tegen ZOB. Jop. Ja, waar we hebben nog steeds spelen, maar waar zojuist Leid zijn tweede kaart moeten incasseren. In, in, in Wat hij deed was ook niet bepaald slim. De, de bal ging over de achterlijn en hij schopt die bal weg voor de voeten van uh, een tegenstander. En hij krijgt direct de gele kaart en daardoor de rode. Maar Sanford staat nog steeds met 1-0 vol voor. En heeft uh, onder enorme druk gestaan. De ene corner naar de andere. Uh, dit is het einde van de wedstrijd. Sanford pakt hier drie hele belangrijke punten. Gaat nu inderdaad drie punten vol zet op B. Of, of dat nou een plaats scheelt, dat durf ik niet te zeggen uit mijn hoofd. Maar het zou samen kunnen dat je gewoon in de 6e blijft. Maar goed, uh, dat is toch een uh, behoorlijk resultaat als je nou denkt dat vijf punten afgenomen zijn. Uh, van, uh, vanwege die wedstrijd uh, in, in ZLB, maar ja, dat heeft ZLB natuurlijk zelf ook, en dan vond het waarschijnlijk nog wat hoger geëindigd. We hebben nog maar bij mij weten twee wedstrijden. Misschien drie, maar ik denk twee. En dan, dan is het over dit seizoen. En dan heeft Sanford er niet eens zo slecht gedaan. Met al die jonge knullen die ze op dit moment hebben. En als je de routine is uit de ploeg weggegaan. Remco Ronde bijvoorbeeld. Die is ermee gestopt. Vind ik erg jammer. En daardoor moeten nu andere mensen behoorlijk een best gaan doen. En dat hebben ze ook gedaan. Een merendeel van de wedstrijden. Sanford zit bij eindelijk in 1-0. En het is een prima uitslag. Oké, okay, dankjewel Jan. Fresh voor de wedstrijd van vandaag. Winst voor SV Sanvoort 1-0 de wedstrijd SV Sanvoort tegen ZOB. En deze plaat is veel aangevraagd. Nou, vandaar dat we hem even gaan draaien voor iedereen. Hier is Van Kessel en Paro aan de zee. Door de stad, wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde een aardig vuur. Kriebels in mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle Ze circuit, strand of de kroeg. Dromen in de duinen, een feest. De, storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Echt bovloed, je hey. lange gouden strand Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand hey, hey, hey, hey, hey. Ik geniet met volle teugen Circuit, strand of de ploen. Ja, zeg het maar. Life is Oké, okay, dat was Opus zin Life is Life. Het is even een half vijf, tijd voor het dier van de week. Ja Rob, en als je die foto ziet van het dier van de week, dan moet je heel goed kijken, want dat is heel klein hè. Heel klein, ja, ja. inderdaad, een mini fotootje. Een mini -fotootje. maar die hond is ook niet echt groot hoor. Want Kira, daar hebben we het over, een hele kleine hond, is een uitdaging op poten. Ze is bijna vier jaar jong en ziet er enorm schattig uit met haar lieve kopje. Maar ze heeft zo haar kuren. Kira kan het niet met iedereen vinden. Ze is nogal kieskeurig. De ene persoon vindt ze heel leuk en die kan ze dan ook alles met haar doen. En de ander kan niets met haar aanvangen. Dit laat ze dan ook heel duidelijk merken door te grommen en zelfs te bijten. Ook met kinderen gaat het mis. Die vindt ze niet leuk. Met soortgenootje spelen gaat prima als ze los kan lopen. Maar aan de lijn valt ze tegen ze uit. Kira heeft een baas nodig die ervaring heeft met dit gedrag. Iemand met geduld en die tijd, moeite en liefde in haar wil steken, zodat ze zich beter gaat gedragen. Een goede trainer kan hier zeker bij helpen. Uiteindelijk zit ze toch een heel lief hondje verstopt onder al dat gedoe. Maar wie kan het tevoorschijn toveren? Bent u dat wellicht? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze dondersteen. En dan bent u van harte welkom in het Dierentehuis Kennemerland, Keeselstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023-571-3888. 023-571-3888. Of via de website wwwdierentehuis En het is geopend van 11 tot 4 uur van maandag. Tot en met zaterdag. Wie geeft Kira een thuis? En wel netjes uitlaten natuurlijk. was nice everybody have an Until the in calling. And the girls respond to the call Give a bullet shout <laughs> out Who let the dogs out? <laughs> Who let the dogs out? <laughs> Who let the dogs out? <laughs> Who let the dogs out? <laughs> Who let the dogs out? Who let the out? Who I see the guns people on the ball Cause Billy Pond, get out Get back graffiti, back scruffy Get back you play invest in mongrel. Myself, I man don't no get angry. Hey, yeah. two of girls calling them canine. Hey, give but they tell me hey man, it's part of the party. Me, put a woman in front and a man behind. Huh. And a woman huh. shout huh. out. Who let the dogs out? Who who who, who, who, who, let the dogs out? Who, who, who, who, who. who let the dogs out? Who who who, who, who, who, let the dogs out? Say, I told is. Gone. If we don't have a phone, oh doggy, hold your phone, oh doggy, hold it. Our doggy is nothing Cause oh, Billy Pond let's oh, get out oh, oh, Get back, graphite, best graphite Get back, you play, invest in mongrel. Well, if I am a dog, the party is on I gotta get my groove on, come my mind, yeah. I'm gone Do you see the rays coming from oh, my eye? Walking oh, through the prison, the Digimon is making a dunk Me and my white socks, short, drill, and any color. out any caliber I oh, do, I take a oh, new, that's why they call me pitbull Cause oh, I'm the man of the land, when they see me, they say, Ooh. Leuke dieren aanwezig in het Kennenbe Dierenhuis hier in Sanvoort. Wil je meer informatie over de dieren die daar aanwezig zijn? Bel je gewoon even 023 57 13888. 5713888. En na het dier van de week een hond moesten natuurlijk deze draaien. De in. En hoe let de dog uit? Goed, uh, ja, aangeschoven is uh, Maurice Mulder, beter bekend als Mo. Mo, goedemiddag. Goeiemiddag, ja, goeiemiddag uh, Mo, Mo. Als uh, ZFM'er in hart en nieren, heb jij uh, goed bericht voor de luisteraars van de Vinyljaren? Ja, zeker weten heb ik daar goed bericht voor, want aankomende woensdag bestaat de, Z uh, de ZFM Vinyljaren precies twee jaar. Twee jaar al in. En dat gaan we vieren. Dat gaan jullie vieren? Ja, dat gaan we zeker weten vieren. En waar gaan jullie dat vieren? In vier? Ja. Meen je niet? Hey, waar we nu staan. Ongelooflijk. Ja, ja. komende woensdag vanaf twee uur middags ja. uh, gaan wij dus plaatjes draaien hier in het café in Halfstraat tot vijf uur middags. Dat is een uur lang als onze gewone uitzending. En dan is het leuk als mensen langskomen en zelf ook een plaat meenemen. Ja, want de, de, de essentie van de vinyljaren is dat jullie geen cd's draaien. Nee, wij draaien echt alleen maar zo Echt in de jaren 60 ging. Zoals het hoort. Alleen maar met oude vinylplaten. Dus iedereen die een vinylplaten thuis heeft liggen, die mag langskomen. Ja, en, absoluut. En die is bij jou afgeven om ze te laten draaien. Zeker weten. Oké. Okay, Alles maar... is welkom, maakt niet uit welke stijl het is. Singeltjes wij... mag ook. Singeltjes mag ook. Oké. Okay. Als het maar uh, 36 toeren is of... Uh... Uh, nee, 32 toeren of uh, wat was het ook? Alweer? Ah, zo. 33. 33 toren en... Of 45. En 45. Niet de 78. Oké, okay. wanneer? We niet altijd. Aanstaande woensdag? Aanstaande woensdag vanaf 2 uur middags in Halterstraat. Café 4, nummer 32. Live-uitzending van, Live van de Vele Jaren. Met Ruud Jansen, presentator. Ja. Wel bekend, onze pianist. Ja. Die is er gewoon ook bij. Oké. Okay. Dus het gaat één groot feest worden. Nou, ik maar... hoor dat jij ook een mooie plaat meeneemt. Ja, ja, ik kom zeker wel. Nee, dat zeg ik nog niet. Dat zeg ik nog niet. Nee, maar maar... De luisteraars, dus de bezoekers, moeten Water nemen, want wij nemen ze niet mee dit keer. Nee, jullie vertellen je niet. Nee, ja. Dit keer gaan we niet. Hey, maar hopen dat er iemand komt dan, hè? Nou, daar ga ik wel vanuit, rollen. Anders heb je uh, drie uur stilte. Dat schiet ook niet op. Nou, sowieso neemt Albert-Jan één plaat mee. Okay. Nee, <laughs> dat komt wel goed. Hey, nee, maar okay. als ik weet hoe het uh, vorig jaar ging. Ja. Dan hebben We het ook gedaan toen de eenjarige jarige vanuit het café. Nou, toen was het gewoon hartstikke druk, hartstikke gezellig. Iedereen een mooie plaat mee. Ja. En ik hoop dat het dit keer weer gaat gebeuren. Oké, okay, goed. Aanstaande woensdag vanaf 2 uur, 3 uur live. Heb je wel toestemming gehad van de programmeleiding? Uh, even kijken, knikken. <laughs> ja, hij knikt. Nee, <laughs> okay. hey, daar heb ik toestemming van gehad van onze programma-directeur. Okay. Heel veel plezier en uh, we zien elkaar woensdag zeker. Ja, gezellig. En ik hoop de luisteraars van zondag op zaterdag ook. Oké. Okay. Goed, zo meteen, ja, zo meteen over twee platen gaan we doen, hè? Ja, weet zeker. voor mij, uh -oh. mij ja, hebben het te druk met andere dingen. Het gedicht van de week. En we zetten de speakers keihard. Zon, zee en strand geloof ik dat die heet, hè? Ja, Klopt. is het waar. Oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd. Zo dadelijk bij CFM het gedicht van de week. Eerst even twee lekkere platen zo op deze zonnige zaterdagmiddag. Wat willen we nog meer? De 30 van Zomvoort. En morgen de circuit Runners World. weg van jou, vanochtend goed vertrokken in de duurte na de nacht En tien minuten op de trein wachten, Want die hadden wat vertraging en mijn god daar paal ik van Omdat ik nu tien minuten minder bij blijven kan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 Naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest Er rammelt plots een kaar, roept een juffrouw Toch niet, ik heb wel dorst, toch zeg ik nee Want de trein voor minder vaart Terwijl mijn hart steeds sneller gaat Kijk uit de raam om te zien of zij daar staat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 Blijf bij jou slapen Jij wilt, blij te En snel oe la la Het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl.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 Ich atme aus, setzte einen Fuß vor den anderen, bis nicht alles das, was geschehen ist, kapier. Ich atme, ein, ich atme aus, nimm einen Tag nach dem anderen, bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir. Alles dat, wat geschehen is, kapier Ik heb een Ik heb een haus Neem een anderen Dus ik eindelijk weet Dat je weer komst in mij Dat je weer komst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 En zand. En dat was weer het gedicht van de week bij CFM. Wekelijks horen bij Sanford op zaterdag zo rond kwart voor vijf. En heb je ook een gedicht van de week? Laat het weten aan ons. En stuur je e-mail naar redactie.cfmsanford.nl Redactie.cfmsanford.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. Eat it Like a sauna, nah Penetrate through your body, arm um, uh, Rhythmically we massage ya. with hip hop mix up with some, What's up, uh? So yes, yes, y'all You know we never stop, we never rest, rest y'all The black and bees will keep the pokey y'all, And we gon' stop it till we get y'all Till we get y'all, say so yeah. But tap rock rhymes, one, two, three, four, several times. Uh, heavy rotation played by every kind. Uh, radio station blessing every mind. Uh. Gesundheit... About we cross the boundaries like every day. Do rock Bobby Bobby in the R and the day. We got, we got, tap magnification. tab magnify like every day. Uh, yes, yes, yes. You know we never stop, we never rest. The black of these keep the funky fresh. fresh yuh, yuh. Yuh. And we gon' stop until we get ya. Till we get ya. ya Say it.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 Succesen op die mooie dag, kargen in de zon in de zee al boerlaan. Riek wou je weer hebben rond en gevierd, maar tot nou toe heb ik haar niet meer Het is een kwestie van gedrag. Doe dat ik een dat vier. En met een vieze gezicht zat ik niet glaas verlieren. Of ik een humor deed, ik leef ik vroeg hem maar hoe Denk je, denk je, denk je, ik begreep het niet. Maar ik heb je nou het nou, hoe horen dat leer? Is een kwestie van geduld. Dat er en een dag, dan loop ik door Maastricht. Daar de mensen, denk ik, en dat gezicht. Dan loop ik over stroo, weer nog gerend. Door het het in beroemde, ik ben herkend. Steek wachten op de dag. Alle wandelaars komen overal vandaan, albert Ongelooflijk ja. Overlopelijk. Ja. En ook uit Limburg natuurlijk. Vandaar dat we deze plaat rijden. Het is een kwestie van geduld. Dat was Rowan Herzen. Jazeker, we zijn alweer aan het einde gekomen van uh, dit programma, albert Jan. Ja, Rob, maar we moeten een heleboel mensen Ja, bedanken. je hebt ook uh, twee minuten, hoor. Laten, dus, uh... we, be laten we beginnen met uh, de uitbaters van Café 4. Helemaal goed. Helemaal goed. Dan gaan we naar de jongens uh, van de technische dienst. En dat nou, zijn er wat, hè? Roy, Roy Haldeman, Pascal van Beek heb ik gezien, uh, noem jij ook nog eens wat. Uh, Daniel Lefferts. Daniel Lefferts uiteraard, vanuit de studio. Joop van Nes voor het presenteren van de voetbalwedstrijd. Uh, onze razende reporter, hè? de stem van het circuit. Rob Petersen. Rob Petersen, geweldig gedaan. Hartstikke leuk. Mogen wij nou ook eens een keer op het verslag gaan doen? Dan ja, natuurlijk vast wel. Dat gaan we nou even regelen. Ja, vast wel. Dus de TD, Rob, uh, ben ik iemand vergeten? Ja, ja, ja. Uh, ja ja de, de, oh, ja we hebben we hebben iemand dat die weet op, alle de, namen de, dus ja oh. we, zijn er nog twee vergeten Rob Harms en Albert Jan Vos natuurlijk oh die twee oh, ja, nee heb oh, ik niet gezien, die deed helemaal, niks. Niet ja. gezien. Deed helemaal niks oké okay. Betty van Vorst natuurlijk Betty van de Vorst, ja onze gastvrouw maar die was even zoeken hè was, ja, ja, ja, was even naar die bankjes toe dus uh, maar goed uh, Rob Petersen heeft dat perfect opgelost Hey, doe je haar even goed Dus ik zou zeggen, uh, uh, Rob, uh, morgenmiddag zijn we weer live. Hè? Ja, dan dus zijn we met de Runners World, so the circuit run. Run helemaal heb, live. En heb je, je het keurig uit je hoofd geleerd. Mooi hè? Nee hoor, tussen twee en vijf, morgenmiddag, wederom, Zik. Uh, en dat staat voor? Zondag in Kennermeland. Ja, ik zeg altijd Sanford in Kennemerland. Maar goed, dat is ook goed. Goed, ja, uh, morgen zijn we er weer. Het zit erop en Be ik zou zeggen, doei. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdag nog. Tot morgen. Dag wel, daar vanuit de studio hè.